4 uur. Lot Levin met het NOS Journaal. Ze liepen in een grote stoet van het centrum van Enschede naar het stadion. Daar spelen de Nederlandse voetbalvrouwen over een uur de EK-finale tegen Denemarken. Wie geen kaartje heeft kan de wedstrijd volgen op grote schermen in een speciale fanzone in de stad. Ook daar wordt het nu steeds drukker. Het weer dan nog. De komende uren trekken de wolken en buien weg... en schijnt de zon volop. Het is ongeveer 21 graden. Komende nacht koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen weer veel zon, maar later ook bewolking bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Who have prestige? Who promise fortune and fame? A life that's so carefree? She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna. Ja, ik zat net nog even te denken en de herhaling van uh, dit programma aankomende dinsdag, Albert-Jan. Dinsdagmorgen, van uh, 8 tot uh, 11 worden we herhaald. En dat draaide ik uh, zojuist nog, hè, net uh, in het vorige uur, draaide ik die van Walter Kroes. Ja. hoop ik wel dat we gewonnen <lacht> hebben in ieder geval. Ja. Ja. Nou ja, dat weten we vanmiddag uh, vanaf uh, 5 uur, de wedstrijd uh, Nederland tegen Denemarken, EK Damesvoetbal. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe die wedstrijd gaat verlopen. En we zijn er helemaal klaar voor, Albert-Jan in blauw en ik in het uh, oranje. Dus, we ja, zitten sowieso och, goed, toch? Eén van de twee zit Eén goed. Eén van de twee zit goed, ja zo is het. Welkom bij derde uur, wat gaan we daarin allemaal doen? Over een tweetal uh, platen gaan we even weer kijken in de wereld van de autosport. Tijdens onze item pit report rond de klok van kwart over vier. De Formule 1 uh, coureurs zijn allemaal met zomerreces, maar er is nog wel wat nieuws uit de wereld van de autosport. Uh, we hebben natuurlijk om half vijf het dier van de week en deze luistert naar de naam Mizu. Niet tiramisu, maar mizou. Dat om half vijf. En het gedicht van de dag is een beetje geënt op de Place du Tetre... die momenteel nog tot vijf uur wordt uh, waar u heen kan gaan, die, die Franse markt. Een beetje met een Frans tintje. De titel, een mooi verhaal. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En heel veel lekkere muziek, natuurlijk. Ja.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 Echt een uh, disco klassieker uit de jaren 80, Deze van Ready for the World, jorden. Uh, oh Sheila. Nou nog eentje tot aan het uh, Formule 1 nieuws. Dat is Dompen. Op zaterdag stond uh, gisteren helemaal in het teken van uh, de reggae, jawel. En dit is uh, Dup Reggae, hè? toch? Al je ja, dit is Dup Reggae. Dup Reggae. Yo, the dumb man. and uh, you don't love me anymore now. Jawel, een plaatje van alweer uh, vele jaren geleden. Gisteren high tides en uh, good vibes uh, bij uh, Strampafjong uh, Storm. We hebben gehoord dat het een, een mooi feestje is geworden tot vijf uh, minuten voor twaalf uur. Vooral die 5 voor 12, die snap ik niet helemaal, maar goed. <laughs> nou, 5 <vijf> minuten om, <laughs> om de zaak leeg te maken. Ja, denk ik. Oh, ja, ja, ja, ik snap hem. Ik mis een uh, jingle. <laughs> uh, oh ja, ja. Wat, <laughs> hè? Hey, ja. Kijk, GFM kom jij. We hebben Race Radio. Pit Report. Pit Report. <laughs> Als ik jou toch niet had, hè? Au, au, au, Dan wint dit helemaal niks. Dat mij ook, Oké. Nou, kom maar op met het nieuws. Ja, het is, wat, uh, het, is met het algemene sportnieuws. Maar desalniettemin is er veel, uh, veel, uh, veel aan de gang. Met name in de DTM. En uh, ook over de 24 uur van Le Mans. Mercedes stapt eind volgend jaar na 19 seizoenen uit de DTM. De prestigieuze Duitse tourwagenmasters, de renstal... geeft namelijk de voorkeur aan een optreden vanaf 2019 in de elektrische Formule E. We willen graag nieuwe projecten ontdekken, aldus Toto Wolf, de baas van Mercedes. De combinatie van de Formule 1 en de Formule E is een ultiem project, denkt Wolf... die met Mercedes het voorbeeld van Audi en BMW volgt. De Formule E is een interessante competitie, het biedt ons... Een gloednieuw format waarbij racen wordt gekoppeld aan een sterk eigen karakter. Maar nogmaals, aanstaande 18 augustus tot en met 20 augustus zijn ze er allemaal nog hoor. Tijdens de DTM hier in Zandvoort. Ook aan de overheersing van Porsche in de 24 uur van Le Mans komt een eind. Het Duitse automerk trekt zich terug uit de Endurance kampioenschap en gaat zich richten op de, op, ook de elektrische Formule E. Porsche won de afgelopen drie edities van de klassieker in Le Mans... maar meldde afgelopen vrijdag dat het zich gaat richten op een team... dat vanaf 2019 in de Formule E uitkomt. Daarmee volgt het concurrent als Audi, BMW en Mercedes. Porsche zet in op alternatieve en innovatieve aandrijfconcepten. De Formule E is daarin voor ons de ultieme competitieve omgeving... al dus topman Michel Steiner. Met de komst van een aantal topmerken wordt de Formule E... steeds meer gezien als een groene alternatief voor de Formule 1... In 2014 begonnen wedstrijdenreeks doet al euh, steden aan als New York, Hongkong en Berlijn. Dan nog even nieuws vanuit Assen. Uh, het TT-bestuur bij monden van voorzitter Arjan Bos werpt, uh, werpt af en toe een ballonnetje op dat een Formule 1 race mogelijk moet zijn op het circuit van Assen. Voorlopig blijft het bij demonstraties met Grand Prix de Bolides, zoals bij de, de Gamma Racing Days dit weekend waar de Renault-coureurs Olivier Roland en Nico Huckelberg... een vleugje Formule 1 over het Drentse circuit laten vloeien... met de Formule 1 bolide uit 2002. Dus uh, Zandvoort en uh, Assen gaan ongetwijfeld de, deze gezonde competitie aan... voor een eventuele Formule 1 in Nederland. En Assen is al heel ver met tekeningen en dergelijke. Oh. ja, Die heb ik, uh, heb, heb ik al mogen uh, inzien. Dus eh, uh, uh, zandvoelmoed aan de bak. Ja, ik kwam het bericht ook tegen. Het was van uh, RTV Drindt uit Jan. Goed zo. Ja, ja, ja, ja. <lacht> nou ja, die zijn natuurlijk voor Drindt, hè. Ja, dat snap ik hem ook wel. <lacht> dat is uh, geen objectief nieuws, uh, Albert Jan. <lacht> Hier is het goede doel. René Vroger in een eigen huis. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is.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 Toch ik dat ik net iets pate, iets pakers simpelweg gelukkig vlaar. Oh, een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch bouw ik dat ik net iets pate, iets spakers, simpelweg gelukkig vlaar.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 We gaan ons opmaken voor de grote finale. We hebben het over de inderdaad het uh, damesvoetbalfinale uh, van het uh, EK Nederland tegen Denemarken. Ja, juist lieten ze nog even de, de, de kijkcijfers uh, zien ja. van de halve finale. 3,3 miljoen kijkers aan de televisie. Geweldig, 3,3 miljoen kijkers. En uh, het stadion uh, zat uh, 27.000 uh, man en vrouw in. Dus. Ja, het, het leeft gewoon. Het leeft, zeker weten. Het wordt spannend. Moet ik een berichtje doen of zo? Ja ja, oh, ja. ja, ja, ja. Nou, goed, we hebben het toch over de finale. De finale vanmiddag uh, uh, tussen Nederland en Denemarken wordt uh, gefloten door Esther Staubli. De 37-jarige scheidsrechter uit Zwitserland is 11 jaar lang actief op internationaal niveau. Eerder vloot Staubli al op de EK's van 2009 en 2013 en het WK van 2015. Ook leidde zij twee jaar geleden de Champions League finale... tussen FFTC Frankfurt en Paris Saint-Germain. Bij het EK in Nederland was Taupeli scheidsrechter... bij drie wedstrijden. Ze vloten poolduels. Engeland tegen Schotland, 6 tegen 0. En Zweden tegen Italië, 2 tegen 2. En de kwartfinale tussen Engeland en Frankrijk, 1 tegen 0. En daar komt dus nu nog bij de finale... tussen Nederland en Denemarken om vijf uur. Oké, okay, dat gaat heel spannend worden. Uh, toch bang, Vos, dat jij gewonnen hebt. Ja. Die lach van zijn gezicht. Je kent het plaatje wel, hè? Je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Yeah. Uh, ja, ja, ja, ja. Dat heb jij nou een beetje. Wat albert het is in het blauw en ik ben in het oranje. En, en de dames, zoals het er nu naar uitziet, spelen in het blauw. Spelen het in, in, in het blauw met een oranje broekje. Nou. nou we allebei een beetje Allebei geworgen. een klein ja, een ja, beetje. Ja, dat bedoel oh. ik. We gaan het dier van de week doen. En dit is Misou deze week. Een dame van bijna tien jaar. Misou is een kat die rust, ruimte en regelmaat nodig heeft in haar leven. Geen beginnerskat of een dame die zich thuis voelt in een druk gezin. Misou kan snel gestrest raken en reageert hierop door in de aanval te gaan naar mensen. Het dierenhuis zoeken ze dus uh, mensen voor haar die geen andere dieren in huis hebben. Waar ze naar buiten kan en die geduld met haar kunnen hebben. Ze komt zelf uh, voor aandacht naar je toe en dan, en dan kan je haar ook over haar koppie aaien. Naar de medewerkers toe wordt ze steeds liever... maar dat heeft wel een tijdje geduurd. En omdat ze naar andere katten niet altijd leuk is... komt ze hier zeker niet goed uit de verf. Mizou is een dame die al langer dan een jaar bij het, in, het, in het dierentehuis woont... maar het uh, zo ontzettend verdient om een, ook een leuk thuis te krijgen. Ziet u in haar een uitdaging en denkt u haar te kunnen die haar te kunnen geven... wat ze nodig heeft, kom dan eens kennismaken met Mizou. En Mizou verblijft momenteel in het dierentehuis Keremland Keesomstraat 5... De Zandvoort. En is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl, Want ook Misou verdient een thuis. Ja, dan gaan we nog even van het dier van de week naar de Nederlandse beachvolleyballers. Ja? Ze hebben het niet gered, hè, maar zijn ze gewond geraakt. Gewond? Ja, ik hoorde zo, zoiets van ze vielen net naast het podium.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 I never went boating, don't get how they are floating, and sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you, the sky is more blue. In my as well as Summer zingen van Miley Cyrus. Je hoorde Boo op de zondag bij CFM. We gaan op naar het gedicht van de dag. Weer een hele mooie vandaag. Ik zal meteen om kwart voor vijf hoor je hem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 We're mm -hmm.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 Spring Sun Sing deze You've Got Cutter Friends de, de single van ja, Carol King. Ja, we hebben hem ook nog wel eens gedraaid in een speciale live uitvoering. Dat is ja helemaal mooi. Ja. Misschien doen we dat een andere keer wel bij Salford op zaterdag of Salford op zondag. Nou, daar zijn we eraan toegekomen, het gedicht van de dag. En het is vandaag een mooi verhaal. C'est une bonne roman.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 Na een dag de regen alle sporen weer uit te vegen. Het heeft toch een doel, mijn dag kan niet kapot. Voor de lach die ik heb gekregen. Een moment, een moment bent je even een deel van mij. Wat een mooi verhaal en het licht besloten in je lach. Het begin, het begin van duizend en één nacht, in één nacht.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 Het was weer een mooi verhaal, uh, albert -Jan. Een heel mooi verhaal. Een heel mooi verhaal. Een belle histoire.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 Ik heb fini le jour de chance. Je probeert daarop, Shaka, op chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Je rie, u een moment, alleen, een zijn, Wat een mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit. Wat een mooie versie van een Belgisch waar een mooi verhaal. Je hoorde al de liefste tezamen met Paul de Leeuw. Nou, nog twee tot aan het nieuws en weer van uh, vijf uur. En, uh, ja, daar zit het voor dit programma. zo voort op zondag op. Ja, dat gaat helemaal goed op de maat. Hier is Billy Joel. Dat was. Bediend, jawel, de time. Het zit er alweer op, uh, Albert Jan. Ben je er klaar voor de EK-finale? Ja, ik, EK ja, ja. Maar, maar de luisteraars en kijkers hebben nog recht op één ding. De uitslag van de finale van uh, het beachvolleybal is gewonnen door Brazilië. In twee, na twee zinderende uh, sets tegen Oostenrijk. Dat, Dat hadden we nog... eigenlijk niet verwacht. Als nee. je zo naar de wedstrijd uh, nee, kijken. Klopt, Oostenrijk maakt, had zelfs matchpoint in de eerste, eerste set. Maar goed, de Brazilianen uh, hebben uh, toch aan het de eind getrokken, om het zo maar eens te zeggen. Dan nog even aanstaande woensdag van 8 tot 10. Geen Tour de France, maar Tour de Bruist. Twee uur lang live vanuit de studio. Franse chansons. On Nou, oké. hele fijne zondag en veel plezier met de wedstrijd Zo meteen om vijf uur. Dag. Doei doei. They you made. When you're chewing on last gristle. grumble, give a whistle.